En ja, dat voor... is allemaal erg allemaal in correlatie, hè? Ja, uh, als je uh, uh, naar beneden gaat, dan gaat de rest mee. Ik zag wel een enkel muntje die uh, tegenovergesteld bewoog, hoor. Dus uh, niet allemaal, maar die zijn echt op één hand te tellen. Dus uh, ja, het is, het is de, de lang verwachte uh, bodem. Die komt bijna in zicht. Hè? Jullie denken dat hij al... Je, nou ja, jij, jij was er al wel duidelijk over, hè, Yoshi? Jij denkt dat hij naar de 3.000 eurotjes gaat? Ja, ik, ik blijf erbij dat er een, een hele hete aardappel in de bitcoinmarkt zit. En dat is de tetermunt. En zolang dat dat niet... Uh,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 Ik heb hier, ja, komen we gelijk bij, bij de berichten. Uh, ik heb hier twee berichten die uh, met, uh, een beetje met uh, drugs gerelateerd zijn. We uh, beginnen even met, uh, met deze. Want er zit wel een mooi bruggetje. Vandaar. Misschien dat dat Femke Halsema misschien een beetje moeite heeft met ondermijning. Ja, even voor mensen die weten wat ondermijning is, dat is een, uh, een boguswoord uh, van de politie. En het houdt in de situatie wanneer de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. Daar hebben ze een beetje moeite mee. Dus het geld moet kennelijk in de onderwereld blijven. Maar niet, niet in de bovenwereld. Want dan gaan mensen werken dat er inflatie is. Of zo. Ik weet niet. Wat denk jij? Ja, dit is natuurlijk, ze willen alle mogelijkheden afsluiten... om zwart verdiend geld uit te geven. Zodat uh, als mensen wat met uh, contant geld verdienen... en uh, ja, je bent een schoonmaakster van glazen was...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 Ja, ah, maar dit gaat dan trouwens wel over de over drugscriminaliteit, hè?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 Ja, dat is ook uh, zelden het geval. Dat mensen dan gewoon minder hard gaan werken of uh, ja, die gaan... Uh, ja, op zin... een bepaald punt is er een optimalisatie natuurlijk. Ja, als je 100% belasting hebt, moet je niet denken dat je helemaal, ieder, ieders hele salaris binnenhaalt. Uh. Nee, precies.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 Een bakje met een soort kruiden, laat het maar zo noemen, uh, die wel branden, maar waar geen, uh, het geen tabak is. Oké. Okay. Nou, er wordt inderdaad in dit artikel genoemd dat je alternatieven hebt en die mogen dan wel... Ik ja. Ja. Ja, kon het eigenlijk wel aanzien komen, want je mag nergens roken. Maar het was natuurlijk een beetje raar om in een koffieshop niet te mogen roken. Ja. Maar uh, daar gaan ze nu toch aan beginnen. Mm -hmm. Ja, het is apart...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 Het is gewoon weer zo'n verhaal dat ze, dat ze gewoon verder moeten gaan. Ze moeten actie blijven. Ze moeten paniek blijven zaaien. Ze moeten uh, doen alsof het echt niet meer kan. En ze meer controle en macht nodig hebben. En uh, ja, daar zullen ze nog wel een lange tijd mee doorgaan, denk ik. Uh, alles wat toegegeven wordt. Het is niet, niet zo dat ze dan zeggen van, nou, we hebben het doel bereikt. Uh, we heffen onszelf op of zo. Nee, dan moeten ze weer iets anders verzinnen. Net zoals met die chocoladesigaretten. Dat mocht ook niet bereven meer. Dus het is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 botweg liegen te, te, te ja. gaan. En dan zeggen ze, ja dat is fout. Want er kan er op basis van onjuiste informatie kan geld verkeerd worden besteed. Hè? Dat is natuurlijk het hele doel van de overheid, is geld verkeerd besteden. Ja. Want als je dat goed zou willen besteden, dan laat je het gewoon aan de burger die het verdiend heeft. En dan kijk je waar hij het aan besteedt. dan wordt het goed besteed. Maar als je het eerst uh, pistool op zijn hoofd zet en dat zijn geld afneemt en het dan...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 ...en verdere versterking van het huis van klokkenluiders. Dat weten we allemaal van... Uh, die, ja, dat die, die <laughs> die <klokkleider laughs> was de neus die... Uh, ja, <laughs> ja. De, uh, <laughs> dat is wel, die... De, de, de, is die uh, ...in die Nederlandse klokkenluiders... Uh, ...platform ofzo... wat ze hebben uh, neergezet... ...dat is alleen maar om te zorgen... ...dat alles het vuil onder het tapijt... <laughs> ja. ja. Dus, uh, <laughs> <laughs> dat is een recycle bin van je Windows desktop. <laughs> ja, precies. Dus ja, ja. Maar dat het ministerie herinnert ambtenaren aan dat ze bij twijfel altijd hun verhaal kunnen melden. Al, dat kan ook anoniem of vertrouwen. Mm -hmm. <laughs> Alsof er iets anoniem kan bij de overheid. Er ja, staat eronder: ja. ben jij ambtenaar bij je ministerie en word je wel eens onder druk gezet? Of herken je de resultaten van dit onderzoek? Juist niet. Deel hieronder jouw mening in de nu jij relax reacties. Dat kan je ook anoniem doen. Overigens, het meeste integriteitsproblemen... zit bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, mm -hmm. Binnenlandse Zaken. ...en volksgezondheid, welzijn en sport. Uh. Bij het ministerie van Financiën... ...is er veel aandacht voor integraal. Ja, Yeah, right. Jan Kees de Jager. We gaan nu Griekse staatsobligaties opkopen. Iemand het ermee eens of uh, niet mee eens? <lacht> <huss> <eingee> Succes. <im LauŻaki> ja, maar gelukkig heeft... Um, ja, ...de stichting Museumkaart... ...ik weet niet, in ieder geval... Uh, ...de Museumkaart, ken je dat?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 Ja, nou al die banken die geven ook allemaal een jaarafschrift gewoon door, waardoor je belastingformulier van tevoren is ingevuld. Dus dan, ja. dat, dat sowieso jaaropgave. Ik denk niet dat uh, elke afschrijving direct wordt doorgereden Daar hebben ze ook dus niet zo'n ja, zo belangstelling in tot ze vermoeden dat er. Nee, daar hebben ze ook geen tijd voor natuurlijk. Dus er er wordt ook wel erg gereden. veel data lijkt. Uh -uh. nou, ja, ja, ja dus ze kunnen het dan niet verwerken, hè. Dus uh, 35.000 man in dienst en dan nog kunnen ze niet alle gegevens aan. Dus ja. Uh, yeah.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 Ja, dat te weigeren, maar ja, je wordt natuurlijk gewoon gedwongen, want de rechter, kort geding rechter, stelt de Belastingdienst in het gelijk. Want ja, toevallig zijn ze niet zo scheiding der macht als je, als je op school geleerd is. Het is toch een, een tak van ondernemer die gewoon uit de belasting trog eet. Dus die willen dat die trog goed gevuld is. Ja, ik weet niet hoeveel subsidies. Krijgen ze subsidie nog? Of zal wel, Ja, ook wel, ja. ja. Ja. Uh, dus met parkeergarage is het ook het geval. Je kan natuurlijk niet meer anoniem ergens parkeren. Want overal waar je moet betalen. Je nummerbord opgeven en met je pinpasje betalen. Dus ja, als jij elke dag ergens uh, naar je werk toe rijdt. En daar dan, uh, of, of met overjaarkaart ook. Dan kunnen ze gewoon weten van. Hé, hey, die gaat elke dag daar van daar naartoe naar daar. Uh, dus die zal daar wel, uh, wel geld verdienen. En als dat, dan, uh, als dat dan niet zichtbaar wordt. Dan kunnen ze jou aan de tand gaan voelen. Ja.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 Maar uh, belastingverlaging in uh, eurolanden door handelsoorlog. Ja, een ongebruikelijk positief bericht. Ja, <laughs> ja, ja, ja jongens. Dat <laughs> ben je niet gewend van vrijheid radio, hè? Nee. Oh, ja. <laughs> ja. Maar er begint iemand uh, te zeggen dat. Uh... ...dat hij heel erg pessimistisch is. Oh okay. <laughs> Omdat, uh, belasting, ...belastingoorlog uitbreekt. Het is geen libertariër... dus die nu zegt. Uh... <laughs> maar hij zegt... Uh, ...ja Trump... En, en, en dit, is het al, uh, ...dit gaat over... ...wie is het die dat zegt? Uh, Wade. Uh, een of andere Brit is dat. Zegt, president Trump heeft bewezen een goede econoom te zijn. Dan denk je, huh, krijgen we nou? Iets, oh, iets, oh. Goeds, uh, iets goeds over Trump, dat kan haast niet. Al dus weight met enig Britisch, brits cynisme. Dus ja. <laughs> dat we wordt ja. het gelijk wel eruit gehaald. Het, heeft, gaat, het uh... gaat om Key to Wade. Ja, okay. ja. Uh, wat hij met belastingen deed, heeft de Amerikaanse economie voorspoed gebracht. Dus uh, ja, Trump heeft de belastingen verlaagd voor bedrijven. En ja, dat heeft uh, bedrijven natuurlijk uh, in voorspoed gebracht. En het, uh, dat geld hebben ze voornamelijk gebruikt om hun eigen aandelen in te kopen. Um, um, alleen het...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 Ik heb even kijken wie de beste man is. Hij is hoofdeconoom bij Schreuders. Dat is een Britse multinational asset management company. Dat opgericht is in 1804 door een John Henry Schroeder. Uh, eigenlijk naam was Johan Heinrich Schroeder. Dat uh, is iemand uit Hamburg die verhuisd is naar Londen. En daar dat bedrijf opgericht heeft. En uh, ja, staan op de beurs. Mocht je er aandelen van willen kopen... Waarschijnlijk net als alle andere aandelen in de aanbieding op dit moment. Maar ja, goed. Dus daar kan ik er niks over zeggen. In hoeverre zou, is dit nou een, een infomercial van, uh, van de Schreutergroep dan? Ja, <laughs> ja, ja ik, inderdaad, nee, ik ben ja. Niet, uh, niet door ze betaald. Een heel hoor. groot gedeelte denk ik, ja. <laughs> ik heb gewoon <laughs> van de wiki gelezen. Dus, uh. Het zijn, ik vind dit ook, er staat zo'n zin in... Uh, weet, uh, oh wacht, de, de Amerikaanse economie houdt nog even vaart ziet, weet, in zijn statistieken en peilingen, maar er zal in 2020 door een stevige correctie worden getroffen. Ja, dat uh, vind ik dan altijd zo, uh, ja, ja, dat zijn van die, van die, van die uh, berichtjes of van die zinnetjes om, om een bepaald sentiment of iets in te gaan bouwen van over wacht maar dat het vanaf 2020 dan naar beneden gaat. Zo'n ja. punt dump noemen we dat.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 wel het effect van, hé, eh, auw, auw. maar ja, we komen bij de Royals. Ah, ze worden steeds meer gewone mensen, hè? Ook wel uh, belasting betalen. Het gaat hier om, uh, Megan en die, eh, uh, god, hoe heet die andere gast? Dat was een Royal. Hardy? Ja, Hardy ah, geloof ik, okay. hè? Ja. <laughs> Charles, eh. Uh... Het is Harry, Harry. Hij is een slechte naam voor Royal, vind je? Harry. Harry, hey, Harry. Ik denk ik altijd een beetje een coat in de beer of zo. Hij heeft met een joint uit zijn mond. Hé, man. Shamig de penig, Moze Kribbel. Shamig de penig, Kribbel. Ik kram nog even op mijn tamboerijn. Ja, in ieder geval, Harry's fortuin dat... Zal opgegeten gaan worden door de IRS. Ah, dus lachen echt na, na 200 zoveel jaar. Gaan de, gaan de Amerikanen eindelijk wraak nemen op die. Ja, ja. <laughs> <laughs> Ze hebben nou het paard van Trooyen daar naar binnen gereden, het Koningshuis. <laughs> <laughs> en dan hoor je, dan, dan, dan gaat Harry zeggen van. Um... No taxation without representation. We wilde hij ook eens seat hebben. Ja, ja. stemrecht hebben in het kapitool. So. Dat zou hij mooi kunnen zeggen, inderdaad. Ja, mooie comeback. Nou ah, ja, maar ja. hier uh, het paard vertrooi. Op zich zie je het paard er uh, heel apartheidelijk uh, uit. Maar uh, nou. het is wel zo dat. Daar uh, <coughs> zaten ze in, hè? In dat paard. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Harry is, is iemand van de IRS getrouwd. Uh. <laughs> ja, nou ja. zal hij het weten ook. Uh, op zich een hele goede les dat je nooit een Amerikaanse vrouw moet trouwen. Nee. Het, uh, het uh, wordt hier duidelijk, want nou, ik moet het even uitleggen wat er aan de hand is. Tuurlijk, dat De uh, Duchess of Sussex, dat is die Megan, die is nog steeds Amerikaans citizen. En Amer in Amerika geldt de regel, en dat is maar heel weinig landen, maar drie landen zijn waar dat zo is...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 Uh, aangeven omdat je Amerikaans citizen bent... ...en dan moet je ook belastingen over betalen. En uh, dat gaat, gaat heel ver... ...want ze zeggen van... Uh, uh, ...ja, de hiermee kan Uncle Sam... ...wel eens achter het... Uh, ...het uh, purple gordijn gaan kijken... ...van de financiën van de Royal Family. En, en Megan die moet aan de US taxman... ...volledige details over haar financiën geven... ...en die van haar... Uh, ...man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 We doen dit, en dan hopen we dat het van een beetje rustig wordt. Ja, ze ja, hebben we volgens mij de sweet spot opgezocht. Wat, wat ze net, ja, ze moeten een veroordeling hebben. dat uh -uh. anders uh, dan maar een minimale veroordeling. En dan, uh, ja, dan maar hopen dat hij het daarbij laat zitten, ja. En uh -huh. ja, ze weten natuurlijk ook wel dat het allemaal publiciteit geeft. En, uh, ja, dat, is, dat, dat filmpje van TWAN dat doet natuurlijk ook elke keer weer goed met zulke uh, <laughs> uitspraken. Dat is ook al miljoenen keren bekeken. Gewoon oh, de beste en, bekeken de... filmpje van RTL, RTL, trouwens. Wist je dat? Ja, zo, zo. En dat is natuurlijk voor het imago van een belastingheffende overheid. Is het ook niet echt goed als het elke keer weer naar boven komt. Dus. Ja, net zoals dat, volgens mij, ik vind het ook heel gevaarlijk wat ze, wat waar we het net over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 Als ze het laten lopen, dan leiden ze gezichtsverlies. En als ze er hard in gaan, dan gaan ze waarschijnlijk ook gezichtsverlies leiden. Want er zit natuurlijk een behoorlijke PR-machine achter. Het zijn geen goede beelden als je in een Harry in een uh, gevangeniscel gooit. Ja. ja, zeker. Maar, dan hebben we nog even de, de loonkloof. Die is onveranderd. Het ligt niet aan werkgevers, maar... Aan de wereld. Ja, hey, iemand wordt geslacht op het woord, ja, dus, ja. Uh, ja. Dan maar deze hele planeet. Gooi dan maar de wereld op het, uh, onder de bus. Dan iemand ja. op zijn tenen getrapt voelen. Maar ik vond dit weer een heel erg uh, tendentieus uh, artikel.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 Die kunnen, die kunnen dat gewoon besluiten, alsof er geen competitie is, alsof er geen, uh, ja, de competitie zal zeggen, nou, dat is mooi dat jij allemaal dure mensen aanneemt, uh, dan neem ik je ja, ook ook wel. Ja, de ondernemer, die kijkt gewoon degene die het beste voldoet, uh, die, hij zoekt iemand die voldoet aan het plaatje wat hij in zijn hoofd heeft. Ja, en het, ja ik bedoel, als hij een bar heeft, dan gaat hij geen jongens aannemen of zo. <lacht> ja, toch? Bestaat dat nog? <lacht> ja, ja, in Amerika, maar... <lacht> Ja, goed. Je weet wel. Is, hij, hij heeft iets in zijn hoofd. En die, die kandidaat zoekt hij. En als iemand daaraan voldoet, dan wil hij hem gewoon hebben. Hij gaat echt niet in zijn broek kijken. Of er een lul. is wel vaker, ja. Ja, maar Het is ook zo bijvoorbeeld bij, bij zo'n minimumloon. Dan komen we de statistieken aan. zeggen Nou, in Nevada is het minimumloon zoveel. En in uh, uh, Louisiana is het minimumloon zoveel. En uh, de werkloosheid uh, laat zien dat het niet uitmaakt. Of dat het, uh, uh, ondanks de hoger minimumloon. Dat in Californië dat uh, de werkloosheid toch. Of lager is. Maar er zijn nog duizend andere inputs die daar een, een, een rol bij kunnen spelen. Dan halen ze gewoon die ene eruit en dan, zeggen, dan dragen ze die als verklaringen aan.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 Dan kan je niet zeggen, het komt door dat wapen. Want als, als jij in een hele gevaarlijke buurt woont en je koopt geen wapen, dan word je misschien ook wel beroofd en neergeschoten. Dus uh, ja, dat, dat, dat is niet doordat je een wapen gekocht hebt dat dat gebeurt. Hier. Nee, maar um, ja, wasmachines en witwas, uh, ik, ik kan geen ruggetje hiermee maken, waar uh, mm -hmm. we het nu net over hadden. Maar uh, dat is het volgende bericht. Nou, ja, omdat ze natuurlijk allemaal de was moeten doen, hè? die vrouwen hebben ze lage loon. <laughs> oh, ja, ja. Nee, hier dan iemand het wit was heel erg, letterlijk. Er lag 35.000 euro in de wasmachine. Nou, hè? Johan Kittien. Oh, oh, wacht even. Ja, ja, 350.000 eurotjes in de wasmachine. Mm. Dat moet dan allemaal een biljet van 500 geweest zijn, denk ik. Ja, niet op de foto's, dan op een biljet van 20. <laughs> ja, ja. denk dat het niet uh, de foto was van de... Het is wel een foto van de wastrommel. Dat wel, ja. Uh... Het is, stok, het is gewoon van stokfoto's. Ja. Ja. Ja. Heel veel van dit soort berichtjes uh, hebben de, de revue gepasseerd in uh, Nederland, of in uh, Vrijheid Radio. Maar ja. ze namen een mobiele telefoon, zijn geldtelmachine en een vuurwapen in beslag ook. En 350.000 aan contant geld. Ja, dat en was en waarschijnlijk een libertariër, want het was een huis dat niet geregistreerd stond. <laughs> <laughs> dat moet een libertariër zijn geweest. <laughs> ja. Volgens de gemeenteadministratie woonde er niemand, maar er was wel een 24-jarige man aanwezig.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 Dan had je er tenminste nog 10% van gehad. Zelfs op het hoogtepunt. Maar ja, dat is ook moeilijk om het in bitcoin te steken natuurlijk. Als jij een uh, heleboel cash hebt. Nou, er zijn wel mensen voor te vinden. Nou, wij moeten nog eens een keer contact hebben, Josje. <laughs> <laughs> Ik ken wel wat uh, partijen die je in contant uh, met bitcoins kan uh, Kijk, zo hoort het. Ja. Nou ja, goed, van de witwaspraktijken met de wasmachine gaan we even naar Bulgarije toe. Want ook daar is, uh, ja, zijn Nederlandse toestanden aangetroffen. Uh, het gaat hier om, uh, ja, fraudezaken met bouwbedrijven. Ja, hoe Nederlands wil je het hebben? Maar in ieder geval, hier wordt dan in het artikel wordt gezegd dat, uh, Bulgarije een van de meest corruptste, corruptste landen is binnen de EU. Vanwege, uh, ja, dingen die bouwbedrijven in Nederland ook doen eigenlijk.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 Een beetje op Siciliaans zeg maar. Ja, maar dat heet dan corruptie, corruptie. corruptie. Maar het is dan geen corruptie als die een boete uitdeelt en het geld in de zakken van zijn baas stopt. Ja, ja dat is. Uh, het, het is. Ja, de mensen bovenaan een totempaal in de overheid. Die willen dat al het geld eerst helemaal omhoog naar de totempaal gaat. en dan door hun met veel bombarie wordt uitgedeeld. En dan is het geen corruptie. En als het uh, ergens op, die, op weg in die totempaal zijdelings gaat en wordt uitgegeven, dan is het opeens op corruptie.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 Maar uh -uh. ja, dan moet je netwerken uh, net met de ambtenaren, zeg maar. Hè? En dan uh, naar feestjes komen, verjaardagen. <laughs> ja. en dan, dan ben je vrienden ja. met elkaar. En dan, uh, maar heel erg om op een feestje van de ambtenaar te zitten. <laughs> ja, goed. <laughs> maar maar ja, ja, dat ja, offer ja, moet je dan maar brengen. <laughs> ja, natuurlijk ook. Komt op de borrels bij de gemeente en zo. En, uh, ja. dan, dan zijn het verjaardagsgadeautjes en dan is het geen omkoping meer het uh, yeah. is altijd wel fijn om te weten dat je dan leest... dat de Nederlandse overheid uh, weer meer gaat afdragen aan Brussel. Uh, dat er uh, weer een, uh, ja, een of andere boete is of zo. En je moet niet kijken naar uh, netto betalen of netto ontvangen of zo. Dat is niet de manier om daar naar te kijken. Maar ondertussen worden uh, wordt er 350.000 euro uit de wasdrommel gehaald... en die worden aan een Bulgarisch bouwbedrijf gegeven. En dat is dan, ja, dat is dan een veel betere besteding van het geld... dan dat deze meneer zijn eigen geld had uitgegeven. Ja. Yeah.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 Uh, veroordeling van, uh, hebben wij ook behandeld, geloof ik, van een gedecentraliseerde peer-to-peer -peer exchange. Ja, ja. Uh, ether, ether. Ja, maar normal. daar was heel duidelijk wie de man, was, dat was vorige week, maar daar was een, heel duidelijk wie de man erachter was. Die ja, had maar het gewoon we... niet moeten doen, weet je wel. Die ja, had gewoon daar... zeggen van uh, ik, ik was het niet hoor, weet je wel.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 De rest is allemaal nog zwart uh, gemaakt. Ja. Maar er is een wolverzoek gedaan door trouw, had ik begrepen. En uit uh, de stukken die ze toegestuurd kregen bleek Ja, we hadden ze vergeten twee uh, zwart te maken. Letterlijk. Met stift. Die die vergeten. Die vergeten, ja. Ik weet het niet, maar misschien expres, maar... Eentje was al bekend, dat hadden ze al achterhaald. En de andere, die wisten ze nog niet, maar... Het gaat om Jabat uh, al-Shani'a.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 Ja, we worden uh, allemaal nou, leuk, leuk, allemaal, leuk, leuk. Nederlandse jongens, uh, allemaal Nederlandse jongens uh, PTSD uh, krijgen, zeg maar. Ja, ja. Waar ze de rest het van hun leven mee zitten, ja. Uiteindelijk is het gewoon oorlog voeren. En uh, uh -uh. het wordt natuurlijk voor de buren en de kranten wordt het allemaal op een bepaalde manier verwoord. En dat gaat dus twee jaar goed, want we dus zijn inmiddels in 2018 en nu pas wordt bekend dat. Maar ja... Uh,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 Alle hulp had gestaakt aan groeperingen die betrokken waren bij de inval. Op 1 februari herhaalde toenmalig uh, minister Halbe uh, aan de Kamer. wanneer wij informatie hebben dat een groepering. die van Nederland een uh, niet uh, non-letale hulp ontvangt. Dus niet dodelijke hulp ontvangt. deelneemt aan de strijd in Afrin. en aan Turkse zijdenstrijden. dan is dat in totale tegenstrijd met de uitgangspunten. en wordt die onmiddellijk gestopt. Hm. Nou, dus dat gaat eigenlijk.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 Nou, ja, ik vind het uh, de, de aanhef is ook wel weer leuk bij dit uh, zonder Europees leger belanden we op het bord van Poetin. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, ja. dat, dat het een opinierend stuk in de Volkskrant is, hè? Ja. dus het systeem, de toon moet gezet worden. Ja. Po maar Poetin is, is de een schurk ja. en uh, we hebben een EU-leger nodig. Wordt Je hebt er is weinig maar... waarde aan de opiniëren het stuk. Want die zeggen, oh ja, ze drukken het wel af. Ze zetten het er wel in. Ja, dat uh... is wat uh, net over hadden. is gewoon reclame. Ja, <laughs> ja, het is gewoon reclame voor het Europees leger. Uh, het is een uh, pseudoniem van mij. Het is Joshua Lieverstroom. <laughs> ja, inderdaad. Ja, oh, die, oh, die gast. <laughs> ik vind het wel heel verdacht, deze auteur. <laughs> ja. ja, het is natuurlijk.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 Je krijgt niet meer macht door te winnen. Dat is wat hij beweert. En ik denk dat dat wel klopt. Ah, okay, okay. In, de overheid, kijk, in het bedrijfsleven is het zo. Dat als je wint. Dan krijg je meer klanten. En dan krijg je meer werknemers. En je krijgt meer kapitaal. En dan kan je nog beter producten maken. En nog meer. Ja maar, uh, maar ik bedoel. Kap, kap, gewoon een kapitalistisch samenwerkingsverband. van Waar uh, gewoon de beste. Uh, nou ja, die komt boven drijven. Wel, ja. Dat is natuurlijk wel mooi zijn. Maar dat is niet waar de overheid op mikte. Nee. Je ziet dat ja. wat de overheid macht geeft. Dat is inderdaad uh, falen.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 je moet, als je meer macht krijgt door te falen, dan moet je gewoon falen. als je meer macht krijgt door te verliezen en dan een verzetbeweging te leiden, dan moet je verliezen en een verzetbeweging leiden. Het gaat om de macht, het gaat niet om een doel bereiken. Het, doel het is lijkt wel een beetje of die Salolenski gewoon een fucking communist was. Ja, dat was hij. <laughs> oh, hé, <hey>, dat verklaart. Kwachtjes <laughs> gevallen. Nee, dat wist ik al.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 Als een bekende, als je kijkt van wat, wat die, hoe hij wordt vermeld op de verschillende uh, wikis, als uh, community uh, organizer. Hé, hey, Obama. Uh, ja. Ja, ja, Obama komt ook uit die beweging. Dus, uh, het is in ieder geval een beweging die uiteindelijk door de democraten was uh, gekaapt eigenlijk, of overgenomen. Ja, er staat ook is de liberal community organizer en rebel rouser in Chicago. En uh, Obama komt ook uit Chicago. dat is inderdaad hetzelfde... Uh, uh, Zit het zit wel een paar jaar tussen, want hij is in 1972 overleden. Mm -hmm. Zij heeft nog net uh, Bill en Hillary kunnen inwijden in zijn uh, gedachtegoed En uh, ja, goed, uh, ja, maar Obama, Obama staat er later in. Ja, maar Obama is een uh, ja, ik geloof zijn, zijn stiefvader of zo, of iemand die uh, beste vriend van zijn vader. Ze Zij heeft in het boek herinneringen aan, aan mijn vader. Dat was ook een card-carrying communist, hè?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 Ja. Dat is een leuke film, maar... <laughs> toen was hij er zelf rijk mee geworden en toen dacht ik, nou moet ik even gaan... Hij werd de baas van de SEC, de eerste baas van de SEC. <laughs> de beurs waar komt in de VS. Uh, Joseph Kennedy? Ja. Oké. Okay. En die heeft ze wel nog verdiend met, uh, met bootlegging. Ja, hij bootlegging, damp, pump en dumps. Ja, hij, hm. hij is eigenlijk de, degene die de, de val in, uh, van de aandelen veroorzaakt heeft. Hij heeft ze uh, omhoog gelopen hypen door uh, vriendjes te vragen: van... hé, hey, laat de, de, het, de gewone arbeider ook mee uh, spelen in het spel. En hij ging het hypen in de media. Dus hij had al die connecties met de media. Dus hij ging het omhoog hypen. En uh, ja, op het hoogtepunt heeft hij alles zelf alles verkocht en uh, gecashed, zeg maar. En ja, dat was eigenlijk ook een moment. Dat de hele beursverlaging, ja. Dus ja, het goede moment, zeg maar. Dus, uh, de Roaring Twenties heeft hij een beetje afgesloten. is dus Nog een leuke film over... Over, over Joseph uh, Kennedy. de Kennedy's. De Choppa Quick Dick. Chappa Dick. Over die Teddy Kennedy. Maar die Jozef speelt ook nog een beetje rond. Oh, in die zit in een rolstoel. Maar, uh. Uh, maar dan zie je dat... Uh, uh,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 Zoals gebruikelijk. Het zijn allemaal Teflon lui. Dat is de langzittende zittende senator geweest. Die is pas in, 7 uh, zeven, uh 77-jarige leeftijd uh, in uh, zes plankjes het senaat uh, uitgedragen. Ja, dat uh, uh, is wel uh, uh, verbazingwekkend van M iemand die... McCain-stijl, denk ik. dat is <laughs> ja, ja, ja. dus, dus echt van... iedere dag opnieuw wordt, hij moet weer naar het graf gedragen. Mm -hmm. En denk, is hij is is nog steeds niet in het graf? Dat is met McCain, weet je wel. Oh, ja, ja. En uh, en bijna zo'n fucking vet, ja. Dit, ja. <laughs>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 Daar zijn oh, ja. ze adviseurs al van, ja, uh, ja maar dat is een beetje op sympathiek te wekken. Ja, op zich wel een leuk idee natuurlijk, maar dan moet je het ook wel helemaal goed uitvoeren. En deze vent die Ted Kennedy, stond op een begrafenis en dan keek hij achterom om te zien wie er achterop stonden. Maar ja, dat kan natuurlijk niet als je een nekbrace draait. Dan nou, moet, je, moet je het wel helemaal, uh, helemaal compleet uh, goed moet doen het wel natuurlijk. wel goed spelen. Ja. <lacht> ja. Maar ja, het maakt allemaal niet uit, mensen die, uh, als een bekend gezicht zien, dat stemmen ze hem toch wel erin. Ook of hij nou iemand vermoord heeft of niet. Uh. Waarschijnlijk ook alle feministen, die vonden het ook allemaal prima... dat hij de, deze vrouw zo uh, op de bodem van de zee heeft gelegd. Nee, die, uh, die Cortés god weet werf ook weer de Spaanse wijfsteen... Ja, Oca Ocasio Cortés ja die uh, maakt niet uit wat ze zegt uh, gewoon intelligente mensen ziet gewoon dat wijven is gewoon oerdom en toch ik durf <laughs> ja. te willen dat wordt gewoon de president voor <laughs> ja, ja. Nou, uh, weet ja. je wel <laughs> Kijk, ik las er, ergens iemand die zei ze kon niet de drie branches van government noemen nou vind ik dat op zich is wel een plus want uh, als je zegt van nou het is eigenlijk toch allemaal één pot nat maar ja. dat, dat zal al niet haar mening geweest zijn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 Elon Musk, zitten we daar nog, hè? De, ja, ja, ja, officieel wel. Ook hele, wordt ook Boeing uh, uh, genoemd, maar heeft hij daar ook iets mee te maken? Een concurrent. Oh, oké, okay, dus dan doen ze ook de concurrenten aanpakken, als ze, als ze voor hem gaan. Ja, voor de vorm, die, die zit al zo, die zit tot de endeldorm in de overheid. Uh. Oké, okay. hey, okay. uh, ik ja. zou zeggen, als je high wil gaan met zo'n raket, dan is iemand die uh, een joint wrote, dus, uh, dan lijkt me prima daarvoor. Ja, precies, ja. ja, ja. ja.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 En ja, steeds bureaucratischer. En producten worden ook steeds slechter. En dat zie je dat we natuurlijk al eerder behandeld. Ook dat die ja, uh, vliegdekschepen Die, die, die, uh, die uh, niet kunnen varen. En die moeten worden. En uh, uh, vliegdekschepen zonder lift voor de bommen. En uh, zo, zo worden er een heleboel van die. Enorme grote projecten. Waar gigantische fouten in zitten. Het komt gewoon wel dat steeds meer. Vriendjespolitiek en nepotisme. En bureaucratie wordt. En steeds minder gaat om goede producten afleveren. Ja, ja. Dus ik denk dat.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 We failed the audit, but we never expected to pass it. Deputy Secretary of Defense Patrick Shannadan, Shenanigan. <laughs> <laughs> no shenanigan, Shinnen, but by the way. Well, close. <laughs> <laughs> Told reporters. <laughs> Adding that the findings showing the need for greater discipline in financial matters within the Pentagon. <laughs>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 Premier hoor je nooit zoveel. Ik zou ook niet weten wie ja, het is. Of, of het was andersom. De premier en de president daar hoor je niet zoveel van. Maar goed, ja, ik. Uh, Frans politiek weet ik ook niet zoveel van. Maar in ieder geval, uh, ze zitten gezellig met elkaar te best. En het gaat eigenlijk. Uh, ja, wat er hier geslacht over wordt. Dat zie je niet op de foto, maar dat is uh, de vrijheid van de Fransen. Ja. En die ligt al onder druk, want er zijn ook nou complete uh, oorlogslagvelden uh, gaan in Frankrijk. Vanwege de benzinebelasting.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 niet zo vrij. Dus het wordt nog erger ingeperkt. Dus Frankrijk is nog een graadje lager... qua internetvrijheid dan Nederland. Ja, maar jij ziet dat verkeerd, eh, Johan. Want uh, dit is uh, part of a corporation... om uh, hate speech te bestrijden. Ja, dat is een beperking van vrijheid. <laughs> ja, dat is gewoon een beperking van vrijheid. Hey, jij ben, uh, ben jij soms voor hate, Johan? <laughs> ja, ja, zo brengen ze het natuurlijk. Ja, uh. ja. ja, Frankrijk is een beetje een apart land... in de zin dat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 En de Uber, uh, er wordt ook gewoon uh, in brand gestoken. Maar bij de Fransen zit er ook al zo'n soort grens dat als je te ver gaat, <laughs> dan uh, dan uh, gaat je ook wel op de hakblok. En dat is, uh, ja, het idee dat er ergens toch nog wel iets schuilt van. Uh, van verzet, van, ja, tot hier, verder pikken we het niet meer. Bij Amerika, overigens, heb ik dat ook het idee. Je weet nooit in hoeverre dat dan ondermijnd is. Met de acties van ondermijning. Maar, ja, het is, uh, uh... Frank, Frankrijk zit ook raar in elkaar, want de vakbond is geen presentatie van de arbeider. Je, je hebt de ja. vakbond en uh, de, wel, de arbeider broer. zit daar helemaal los van. Wow. Net als in Nederland eigenlijk. De FNV heeft ook bijna geen achterban. Maar het is, eh, ze zijn oppermachtig. Uh, vanwege, uh, ja, Frankrijk hebben ze een eigen poldermodel. Dat zal wel een andere naam hebben. Maar er zit bijna niemand bij de vakbond. Dat, uh, dat, heb ik van, van hem gehoord. Van die, de uh, baas van de, de revolutie. Mm. Ja, ja, in Amerika het... heb je natuurlijk ook dat, uh, heb je van die right to work state. En, ja. Um, yeah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 ...and works for people, klinkt ook goed, is by governments. Dus de beste manier om slimme regulering te hebben die voor mensen werkt... ...is om het via overheden te doen. Regulators and businesses working together to learn from each other. Dus uh, ja, de, gewone, de bevolking zit daar helemaal niet in. Dus governments, regulators and businesses working together. Dan, de, dan krijg je het, het beste uh, regulering voor uh, die smart is... ...and works for people. Maar ik zou zeggen, people zitten daar juist niet in. Dus de uh, enige waar die niet voor gaat werken is voor people... ...maar wel voor governments, regulators and businesses. Ja. Yeah.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 Ja, die kunnen ze dan demoniseren wat ze willen, maar ja, het kunnen hem nergens vinden. De TOR kon je ook niet downloaden in Frankrijk, hè? In Nederland kan je Tor uh, gewoon de tor browser. Ja, nee, gewoon de TOR browser. Ja, maar via een VPN heb je wel dan. Maar oh, dat wel niet. Volgens mij zal het VPN ook wel verbouwen in Frankrijk of zo Dat lijkt me ver Dat is heel moeilijk, want in ja. China hebben ze dat wel gedaan. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die VPN gebruiken. Als ik thuis wil werken, dan moet ik ook over een VPN inloggen, omdat.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 Nou, ik gebruik tegenwoordig dan Brave, ben ik nou een beetje mee aan het experimenteren. Dus, uh, de Brave Browser, Zal ik weet niet of je ervan gehoord hebt. Nee, dat ja. ken ik niet. Ja. Oké. Okay. Ja, de Braves komt van BAT. Dat dus, uh, uh, is een crypto, een uh, basic um, attention ik token. Er, ik wilde net gaan vragen, He, hebben ze ook een muntje. Ja, ja, ja, de basic attention token. Die staat al redelijk hoog in de, in de, in de lijst van de cryptos. Ja, BAT is wel een bekende. Die ja, bestaat ja, ja. nu in een jaar of drie, denk ik ja en uh, dit is een van de gevolgen van wat van uh, token die eh. Uh, en de de man die het uh, bedacht heeft die is niet de minste hè dat is de man die ook javascript uh, bedacht heeft en uh, die ook meegeholpen heeft aan mozilla de de, de browser dus uh, het is niet de minste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 En uh, ja, dus, dus, hij werkt best wel soepel. En je kan alles importeren van je Mozilla. Nets, hoe dat. Ik <laughs> wil Netscape zetten, maar dat is al een tijdje geleden. <laughs> uh, Chrome en uh, Internet Explorer en Opera. daar kan je alles van uh, al je gegevens van overzetten naar die browser. En als je ik, ik ga even een link plaatsen op Vrijd Radio uh, op de website en op de. de, de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 En ik weet nog niet hoe dat uh, werkt. En uh, ze hebben soort geautomatiseerd controlesysteem om te, om te kijken of je of je niet uh, de boel loopt te fukken. Dat er wel echte mensen achter zitten, en geen computers. Dus, uh, maar je kan in ieder geval, uh, als je een tijdje mee gewerkt hebt, kun je gewoon uh, via de radio uh, ook wat bad overmaken. Dat is die. die dat is toch per, per account? Ja, kan ook. Ja, als je alles overmaakt. Maar hangt van nou dat is de huidige koers, hè.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 inmiddels een aangemeld, aangemeld publisher. Het is wel zo, die 25 bad die je krijgt, die kan je niet overmaken naar een andere, uh, andere rekening. Die kan je alleen maar geven aan uh, door de brave erkende publishers. En ik ben een erkende publisher. Ja, dus bij deze...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 Ja, als die een uh, erkende uh, bad-publisher is, dan, uh, dan, dan, dan kan je daar geld naar overmaken ja. Dus, uh, nou ja, goed. Ik zal eens kijken. Ja, ja. En jij, jij, jij publiceert ook. Dus je kan schulden, kan je ook aanmelden, hè? Ja. ja. Schulden, ja, jim, de g. Ik, ach, ja, jongens. Dan kan je ook een beetje de doeken ontvangen, jongen. Ik zal eens kijken of ik, ermee, uh, of ik er iets mee ga doen. Hmm. Ja, dus uh, je, je publiceert dus, uh... je, je moet, Ja, je moet altijd wel weer iets ontvangen. Om te publiceren hebben, ik heb nou mijn zegje wel weer gedaan tenminste, ja het is een, het is een doorlopend verhaal natuurlijk, maar het is altijd met, uh, met crypto geld zo lastig om, om de aandacht erbij te houden, want eigenlijk gebeurt er, ja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 ...kunnen streamen, weet je wel, dat je elke dag een uurtje live gaat. Oh, nee. Alleen, wat moet je, wat, waar moet je het over hebben in de crypto-wereld? Want het is zo specifiek, technisch, dat er is maar zo'n kleine groep mensen maar is die... Maakt het spannend, zich gewoon in... Google gewoon How to write the soap. Als je naar de Bolton Beautiful kijkt, dan gebeurt gewoon geen fuck. Dus, ja, er gebeurt wel een fuck. Uh, iedere keer leuk weer iemand anders. En uh, ja... Daar gaat de hele zomer omheen. En het eindigt iedere keer met de cliffhanger. Daardoor ze weer naar de volgende aflevering gaan kijken, die gewoon eigenlijk exact hetzelfde is als de vorige. Er gebeurt gewoon geen fuck. Ja, er wordt een beetje geneukt. En nou ja, het eindigt met de cliffhanger. En zo kan je dat iedere keer herhalen. En dan kijk je gewoon wat, wat is er nieuws. En dat verwerk je erin. Maar wat wil je Joshina nou aanbevelen Dat hij uh, kan uh, iemand. wordt uh, elke dag <laughs> iemand fuck? <laughs> ja. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar je kan ook gewoon. Uh, eigenlijk gewoon een nietzeggende gebeurtenis hebt, en uh, nou ja, die, die helemaal je op, en het uh, eind komt de cliffhanger, en dan heb je gewoon content. Ja, oké. Okay, en, en je door... hebt zelfs de soap opera. Ja, uh, uh, uh, maar het nou, durft zag... te werden dat je spannender bent dan Bolt en the Beautiful. <laughs> ja. Ja. ja. Er zijn toch een heleboel shows over crypto? Alleen ja, er ja, zijn, zijn niet allemaal aangekomen. van die TA-figuren die uh, zeggen van, nou, uh, ik zie een uh, Flying ja. Left Handle, en uh, ik zou zeggen, kopen. Um, ja. Maar ik geef geen financieel advies, want dan krijg ik de overheid op mijn dak. Ja. Ja, nou, ik vind met die technische analyses omtrent crypto, vind ik dat zo grappig. Je, ik, ik vind de technische analyse op crypto.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 Het is een uitleg van wat, wat er gebeurd is. Het is een uitleg van wat er gebeurd is. Wat, wat je hebt zien gebeuren en waar het waarschijnlijk naartoe kan leiden. Maar als jij als je zegt dit is geen voorspelling, dan, dan uh, nee. ben ik gelijk al niet meer geïnteresseerd. Het enige wat ik tot nu toe eigenlijk altijd goed vind werken, dit is als, als iedereen om je heen helemaal uh, wilt er ergens van is. En denkt dat de bomen tot aan de hemel groeien.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 Wij zijn degene die in Maar goed, uh, met deze gedachten sluiten we dan deze uitzending af. Ik wil in ieder geval iedereen uh, danken die meegedaan heeft aan deze uitzending. En uh, uiteraard ook de luisteraars danken voor het luisteren naar deze uitzending. Uiteraard zijn we volgende week weer. En uh, ja, ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. Ja. Yes. En succes als je bitcoins hebt. je uh, <laughs> horlt. Yeah. En gewoon, uh, blijven horen, zou ik zeggen. Nou het nog maar een paar jaar vol. <laughs> 2020, <laughs> 2020 of zo. Ja joh. Ja, ja, uiteindelijk de, de, de, wordt het geld zo waardeloos dat het wel weer een nieuw haai maakt. Ja, dat veel, denk ik er zo. Wat denk je van pensioen joh? Ik bedoel, dat hij toch al een keer lang vast, terwijl je weet dat het alleen maar minder waard wordt. Bij bitcoin kan het nog omhoog gaan. Maar ja, goed, ik, ik ga even de recordknop opzoeken. Dat wordt altijd weer een hele klus. Waar heb ik die recordknop? Ja, daar is hij. Hoppakee, Skype. Doe eens wat ik zeg. Fucking shit. <laughs> ja, leuk er eruit wie... knippen allemaal. Nee, ja, dat gewoon staan joh. Het helemaal aan shit, het einde. Ik... Ik... Dus... ik zou hem gewoon aan het begin knippen. Dat je gewoon begint met fucking shit en dan de rest van de, <laughs> de uitzending. <laughs> <laughs> ja Oh ja, wacht even, ja, daar is het Ja, de plus moet ik dan klikken En dan een hartstikke deze stoppelijk op